9 uur, het LOS Journaal, door Alt Megens. Op het agriërplein in de Egyptische hoofdstad Cairo... is het de afgelopen nacht relatief rustig geweest. Opnieuw hebben enkele duizenden mensen daar de nacht doorgebracht. Verwacht wordt dat het ook vandaag weer drukker op het plein wordt. Van steeds meer kanten komt er kritiek op het geweld... dat oproeragenten gebruiken om demonstranten van het plein te verjagen. Dat doen ze met traangas... Maar ziekenhuisartsen denken dat er ook veel zwaardere gassen worden ingezet, zoals zenuwgas. Volgens de artsen hebben patiënten last van hevige stuiptrekkingen... die normaal gesproken niet door traangas worden veroorzaakt. In Portugal is een 24 uurstaking begonnen uit protest tegen de forse bezuinigingen. Het openbaar vervoer ligt plat en het vliegverkeer ligt stil. Verwacht wordt dat ook ziekenhuispersoneel en leraren het werk neerleggen. De 24-uur staking is een van de grootste in de Portugese geschiedenis... Net als Griekenland en Ierland kan Portugal met een enorme schuld. Het land kreeg in mei 78 miljard euro aan noodleningen... van het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie... op voorwaarde dat het fors bezuinigt. Het Portugese parlement stemt volgende week... over het bezuinigingspakket van de regering. De belastingen gaan omhoog en er wordt flink gekort... op de sociale voorzieningen en gezondheidszorg. Vakbonden vinden dat de bezuinigingen vooral de gewone man treffen... en niet de speculanten. Verzekeringsbedrijf Nationale Nederlanden schrapt de komende jaren enkele honderden banen. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De reorganisatie is nodig om de kosten te verlagen en de bedrijfsprocessen te stroomlijnen, zegt een woordvoerder. Bij Nationale Nederlanden werken nu nog 6500 mensen. Supermarktketen C1000 wordt overgenomen door Jumbo. Met de overname zou bijna een miljard euro zijn gemoeid. Gisteravond zijn betrokken supermarktondernemers op de hoogte gebracht. Met de overname van C1000 wordt Jumbo de tweede supermarktketen van Nederland, achter Albert Heijn. Het aantal homoseksuelen in Nederland dat een HIV-besmetting oploopt, lijkt zich te stabiliseren. De afgelopen twee jaar bleef het aantal nieuwe besmettingen voor het eerst nagenoeg gelijk. Het waren er zo'n 740 per jaar, blijkt uit het jaarlijkse HIV-monitoringrapport. Onder heteroseksuelen is al langer sprake van een stabilisering. De methode om op HIV te testen is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Daarnaast laten homoseksuelen zich vaker testen... waardoor het virus in een vroeg stadium kan worden opgespoord. In Nederland zijn er nu zo'n 19.000 geregistreerde HIV-patiënten. Het weer bewolkt en nevelig. In het zuiden van Limburg komt ook mist voor. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met af en toe wat zon. En het wordt een graad of elf. AWB verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum een file van 5 kilometer. Door een technische storing is de spitstrook vanochtend niet open. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Knop het Holendrecht 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer. Zorgt voor 6 kilometer file en een afgesloten rechter rijstrook. Dan de spoorwegen. Tussen Delft en Rijswijk rijden geen treinen. De oorzaak is een seinstoring. En tussen Beest en Geldermalsen rijden ook geen treinen. Dat heeft te maken met een wisselstoring. En in beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Gerard, die sessies met die mevrouw uit Velp zijn nog steeds niet betaald. Hoe gaan we dat dan regelen? Ja, dat is duidelijk een stukje onverwerkt verleden. Dan moeten we op zoek naar het kind in onszelf... en dan als alle onderdrukte emoties zijn geuit, loslaten. Helemaal loslaten. Als therapeut red je het niet met therapie alleen. Bij een onbetaalde factuur bijvoorbeeld. Daarom zorgt Inkasso van Das ervoor dat u betaald wordt... en een goede relatie houdt met uw klant. Kijk op das.nl slash ondernemer. Das. Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd.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 Geef werknemers en relaties met kerst meer dan een cadeautje. Waardeer ze persoonlijk met een welverdiende pluim. Straks onvergetelijk goed uitpakken? Ga nu naar pluimen.nl. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Inmiddels weet ik welk merkmedicijn goed werkt en van welke bijwerkingen krijg. Dus ik ben blij dat ik zelf mag kiezen voor mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken. Bij ONVZ staat jouw keuze van arts, ziekenhuis of medicijnen voorop. En voor advies staan onze deskundige zorgconsulenten voor je klaar. Kom nu naar onvz.nl of bel je verzekeringsadviseur. Koesten je kostbaarste bezit. Het NOS Radio 1 Marcel Oosten en Lara Rensen... Goedemorgen, het is 6 minuten over negen. Wat gebruiken de ordentroepen in Cairo tegen de betogers? Artsen vertellen over demonstranten met stuiptrekkingen... die binnen worden gebracht bij ziekenhuizen. Straks een deskundige over dat traangas dat gebruikt wordt. Eerst naar een opvallende overname. Want supermarktketen C1000 krijgt een nieuwe eigenaar. Jumbo, die zou zo'n 900 miljoen euro voor C1000 over hebben. C1000 ondernemers zijn gisteravond al ingelicht. En op dit moment gebeurt dat met het personeel. Paul Moers is retailstrateeg van bureau PMSMS. U heeft net een boek geschreven ook onder meer over Jumbo, meneer Moers. Ja, de kracht van passie over hoe de familie bezig is met hun formule. Dat klopt. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Is het een klapper van je welsten voor Jumbo? Ja, dit is echt de klapper van de eeuw, want uh, dit kun je flikken ze nu al voor de tweede keer. Eerst namen ze een bedrijf over wat net een tikje groter was dan zij, en dat, was, uh, uh, dat waren de, super de boerwinkels. Ja. En dan zou je zeggen, nou blijft het de tijd rustig, maar nu flikken ze het weer. Weer een bedrijf wat net een fractie groter is dan zij, namelijk C-1000. Hm. Uh, dus uh, dit is echt de klapper van de eeuw. Zeg, meneer Moers, hoe flikt die familie dat? Ja, die familie uh, is, uh, is, is gewoon heel erg slim en heel erg handig. Die uh, laten zich niet uh, weerhouden door allerlei economische problemen in de wereld om hen heen. Die kijken gewoon naar kansen en naar mogelijkheden. En deze mogelijkheid in dit super versplinterde landschap in Nederland, wat het barst van de kleine formules. En er is eigenlijk maar één grotere formule en dat was uh, C-1000. Ja, als je, als je echt uh, snelheid wil maken en echt een positie wil verwerven, dan was dit de, de kans die je moest pakken. Maar hebben zij zoveel geld of, of krijgen ze makkelijk geld? Nou, uh, de familie heeft al te beginnen geld, maar uh, de familie is vooral heel erg handig en slim. En ze gaan hetzelfde kunstje uithalen als ze weer bij de Super de Boer uh, hebben gedaan. Uh, wat ze gaan doen is, ze nemen de winkels over... Uh, en Dat doen ze in een pakket, hè, in een pakketdeal, maar vervolgens gaan ze ook weer een deel van die winkels individueel doorverkopen. En als je een winkel individueel doorverkoopt, ja, dan krijg je er ongelooflijk veel meer geld voor. En dat extra geld kunnen ze natuurlijk prachtig gebruiken om, uh, om de hele financiering uh, mee, uh, mee rond te krijgen. Hm. Zijn het goede investeerders of zijn het ook goede supermarktexploitanten? Ik vind het uh, eigenlijk nummer één goede supermarkt-exploitanten. In mijn boek beschrijf ik ook. Hoe zij dat doen, zij hebben als geen ander, en dat is echt zeldzaam in de Nederlandse supermarktwereld, zij weten een merk neer te zetten. Uh, zij weten hoe ze het leiderschap in de winkel moeten regelen. Hè. Mensen hebben veel verantwoordelijkheid. Ze weten hoe ze een formule neer moeten zetten. En eigenlijk zijn Albert Heijn en Jumbo de enigen die echt een heel duidelijk verhaal weten neer te zetten. Hm. Moet Albert Heijn nu bang zijn voor de kracht van deze familie van Eert? Ja, Albert Heijn moet zich zorgen maken. En waarom? Omdat Jumbo een paradox aanbiedt. En wat wil die paradox zeggen? Jumbo biedt een uh, hele hoge service tegen een hele lage, scherpe prijs. Ja, en uh, dan komt er ineens een speler van een dik 20% in de markt naast je staan. Terwijl Albert Heijn een 33% heeft. Nou, ik denk niet dat Albert Heijn daar vandaag heel erg vrolijk op gaat uh, reageren. Maar Albert Heijn is natuurlijk een prachtige formule. Die zal niet in paniek raken. En die zal natuurlijk ook met een antwoord komen. Ja, U, u geeft het al aan, er zijn heel veel kleine formules ook in, in dit land natuurlijk. Ja. Uh, die krijgen het lastiger met twee van zulke giganten tegenover ja. zich. Wat betekent het voor de consument, denkt u? Nou, ik denk uh, het allereerste wat de consument gaat, hebben, gaat merken is vreselijk goed nieuws, want die Jumbo's hebben een hele scherpe, hele lage prijs en dat doen ze op een ongecompliceerde manier. Dat is waar Albert Heijn heel veel actie inzet, is bij Jumbo sowieso iedere dag goedkoop. Nou, doordat het aantal filialen in Nederland in één klap uh, gaat toenemen tot 650 tot 700 filialen, is overal waar je in Nederland komt, zit er wel een Jumbo bij je in de buurt. En aangezien die Jumbo scherp geprijsd is, ja, krijg je onmiddellijk als consument de volgende. Daarvan te plukken. Ja, maar goed, er kan ook een risico in zitten, natuurlijk, als je voor zo'n lage prijs producten aanbiedt, kan je dan nog geld daarmee verdienen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling. Ja, maar ze doen een aantal andere dingen natuurlijk heel slim. Dus het feit dat ze de complexiteit uit de winkel halen, hè, dus zo min mogelijk uh, aanbiedingen doen, maar gewoon heel scherp geprijsd. Dat is uh, het eerste wat ze heel slim doen, nou, waar ze geld op kunnen verdienen. Het tweede is, als je naar het hoofdkantoor kijkt in Veghel, en je vergelijkt dat even met wat er bij Albert Heijn staat, ja, dan zie je wel even een mega verschil. Dus ook hun uh, overheid, hun hoofdkantoorkosten, laag. Ja, oké. Okay. En dat doen ze gewoon heel handig. Paul Rietel, strateg van bureau PM-SMS. Dank u wel. Graag gedaan. Tien over negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Cairo is het op het ogenblik relatief rustig... maar duizenden en misschien wel tienduizenden mensen... begeven zich straks toch weer naar dat Tagierplein. Afgelopen dagen zijn daar ware veldslagen uitgevochten tussen oproerpolitie en demonstranten. Er zijn waarschijnlijk wel 30 doden bij gevallen en tenminste honderden gewonden. Het traangas dat wordt afgeschoten zou giftig zijn en zou voor bijverschijnselen ernstige bijverschijnselen zorgen, zegt deze chirurg in Cairo. We have been attacked by four types of different types of gas And these gasbombs... Ik heb verschillende symptomen van asfixie gezien. Maar deze heb ik nooit, nooit, ever gezien. Want the, de the patiënten komen met convulsies. De mensen vertonen dus stuiptrekkingen, zegt deze arts. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo hoort die verhalen ook. Die stuiptrekkingen die heb ik zelf ook gezien bij mensen. Ik vind dat uh, iets raars. Dat, dat heb ik zelf andere plekken waar ik wel eens zagen had meegemaakt uh, nog niet gezien, Maar belangrijker dan mijn eigen waarneming, ook alle doktoren die ik gisteren sprak. Uh, die, die, die bevestigen wat die dokter uh, zegt die jullie net lieten horen. Dit is niet normaal, dit wijst op onveil heel sterk traangas, ofwel iets anders. Kijk, en dat iets anders dat is heel erg lastig. We weten het niet. En de geruchten die doen natuurlijk de ronde. Er zou zenuwgas uh, zijn gebruikt, uh, er zouden traangasgranaten, lege traangasgranaten gevonden zijn. Uh, ...waar iets anders in heeft gezeten. Ik heb die traangasgranaten niet gezien. Ik weet alweer wel dat de doktoren zich er zorgen over maken... ...maar ook mensenrechtenorganisaties die uh, zeggen... ...het leger moet stoppen met het geweld... ...en moet ook stoppen met het op zo'n grote schaal afschieten van uh, traangas. Ja, dat traangas, daar wordt veel over gesproken. Dat gaan wij ook doen met Sikko van der Meer. Hij is van instituut Klingendaal. Meneer van der Meer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat, dat uh, stuiptrekken door traangas, kent u dat verschijnsel? Euh, nou, dat is niet iets wat je normaal meemaakt. Euh, maar er kunnen allemaal redenen voor zijn. Euh, waarschijnlijk euh, euh, euh, hebben we hier te maken met hele hoge doses traangas. Euh, en dan kan dat een bijverschijnsel zijn. Ja, euh, ik ken wel het, het kokhalzen, maar dit lijkt me toch wel ernstig. U zegt dat het kan ook door de hoeveelheid zijn. Het hoeft daardoor niet giftig te zijn. Nou ja, giftig. Het, het, het, het kan natuurlijk wel kwaad. Um, normaal gesproken wordt traangas in zo'n hoeveelheid uh, afgevuurd dat je, je die stuiptrekking van krijgt. Hè. Dat, dat heeft meer effect op je ogen en dergelijke op je neus. En ja, je wil dan gewoon weg en dat gebruikt om een menigte uiteen te drijven. Maar um, er zijn ja, voorbeelden bekend. Als je traaggas bijvoorbeeld in een gesloten ruimte gebruikt, waardoor mensen een hele hoge dosis traangas krijgen en niet meteen weg kunnen, ja, dan kan het zwaardere effecten krijgen. En dat kan in dit geval dus ook zo zijn. Uh, misschien dat er zoveel traangasveren zijn afgevuurd dat het inderdaad uh, sterke effecten. Krijgt. Maar ik heb ook uh, gehoord dat er uh, misschien ook wel hele oude voorraden zijn. Ik hoorde zelfs ergens iemand zeggen dat er uh, busjes traaggas in 1985 waren gevonden. Ja, als uh, traaggas zo lang op de plank in een voorraadkas ligt, dat doet wel wat met de, de, het spul. En dan, dan kan het dus uh, ja, zwaardere effecten hebben. Meneer Van der Meer, het is speculair, maar ik ga toch aan u vragen. Kan het niet zijn dat, dat er wat anders gebruikt is, een, een giftige gas? Nou, dat is, dat is naar speculeren, maar ik zelf denk het niet. Als je echt uh, gifgas gebruikt, echt een chemisch wapen... dan zijn de gevolgen over het algemeen toch wel meteen ernstiger. Dan zie je toch wel ook dat mensen er aan overlijden. En ik heb nog geen berichten gezien dat er echt mensen aan overleden zijn. Uh, en ik moet ook eerlijk zeggen, als Egypte echt uh, een chemisch wapen zou inzetten tegen demonstranten... dan zouden ze wel zo'n moreel taboe in de wereld overschrijden. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat op dit moment doen. Bestaan er eigenlijk regels voor het gebruik van traangas? Uh, ja, er is uh, in de wereld een chemische wapenconventie, een verdrag dat door bijna alle landen ter wereld is ondertekend. Toevallig Egypte nou juist niet. Um, en dat verdrag dat, uh, verbiedt het inzet van chemische wapens. Maar er wordt dan een uitzondering gemaakt voor bijvoorbeeld traangas als je dat gebruikt om menigte uiteen te drijven. Dus um, ook al zou Egypte het uh, verdrag ondertekend hebben, dan nog zouden ze traangas mogen gebruiken tegen demonstranten. Ja, maar er staat niks in over hoeveelheden. Nou, kijk, als het rijdt in een enorme hoeveelheid gaat inzetten... dan is het niet meer gewoon iets om een menigstaat heen te drijven. Nee. Maar dan wordt het toch een wapen. En dan valt het er wel weer onder die conventie. En dan is het toch, toch echt verboden. Meneer van der Meer, Seko van der Meer van Klingendaal. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja, terwijl in Caïro, maar ook in Alexandrië de gevechten tussen ordertroepen en demonstranten doorgaand... smeuden er ook andere tegenstellingen in Egypte. Koptische christenen en moslims staan elkaar naar het leven... in de aanloop naar de verkiezingen. Terwijl ze eeuwenlang vredig hebben samengewoond. Die agressie is onder meer ontstaan in het dorpje Marinap, langs de rivier de Nel in het zuiden van Egypte. En ons verslaggever Lex Runderkamp bezocht de afgebrande Koptische kerk. Het is een enorme ravage hier. Echt alles is zwart gebrand. Alles piept en kraakt. Vloeren staan op doorzakken. Ook de woningen hiernaast zijn allemaal in de brand gegaan. Kijk naar de kerkkoepels. Die zijn volledig verwoest, zegt een koptische kerkganger. De kopten wonen al generaties lang tussen de islamitische bewoners in dit dorpje langs de Nijl. Maar twee maanden geleden ging het mis. Op 30 september verschenen er 60 tot 70 jonge moslims bij de kerk. Ze wilden met priester Makarios spreken. We hebben ons verzet, want we wisten dat ze bezwaar hadden tegen de bouw van de kerk. De moslims wilden geen kerk of kruis in de wijk zien. Dat zou hun gevoelens kwetsen. We hebben nog geprobeerd een compromis te bereiken. We waren zelfs bereid om de koepels te verwijderen. Maar ze staken het gebouw toch in brand. Alle mannen lopen nu naar buiten staan, de, de steeg in te staan. Wat is er aan de hand? Is het dat de locals van de village sent someone here hier te eh يعني bedreigt hebben hier ze een soort angst die de Kopten hier in dit hele kleine wijkje al uh, de hele tijd hebben. En een van hen laat me nu ook de papieren zien waarop feitelijk staat dat ze recht hadden om hun kerk te bouwen. Het illustreert wel wel enorme spanning deze mensen hier wonen... want zij zelf zijn dus al twee maanden niet in staat om naar school te gaan... om boodschappen te doen in de stad. Zelfs de mensen die hier toch op een leeftijd van 60, 70 zijn... en hun hele leven hier al wonen, willen heel graag nu weg. Ze voelen zich buitengewoon onveilig. De moslims ontkennen dat ze het huis in brand hebben gestoken... Na het vrijdaggebed op die bewuste 30 september... verzamelden alle moskeegangers zich bij de kerk... omdat er een enorme wolk zwarte rook boven het gebouw hing. Er was duidelijk brand en men had hulp nodig. Toen zijn er foto's gemaakt die via het internet al snel overal te zien waren. En zo ontstond, volgens de moslims... het beeld dat zij een kerk in brand zouden hebben gestoken. Het leidde tot koptische protesten in het hele land... Bij het televisiegebouw Maspero in Cairo stierven 28 demonstranten... toen de politie hard ingreep. Het wordt een verbaal spektakel straks... bij de verhoren in Engeland naar het af, over het afschuisterschandaal. Acteur Hugh Grant weet eerder deze week al van zich af... en vandaag volgt J.K. Rowling, schrijfster van de Harry Potter boeken. Eerste verkeersinformatie maar bij de ANWB, John Bakker. Het gaat heel snel de goede kant op. Nog 24 files, iets meer dan 90 kilometer bij elkaar... Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum, 5 kilometer. Door een technische storing is de spitstrook vanochtend niet open gegaan. En na een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knoop het Holendrecht een file van 8 kilometer. Maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer open. Vertraging bij de spoorwegen. Tussen Delft en Rijswijk rijden geen treinen. De oorzaak is een seinstoring. En tussen Geldermalsen en Beest rijden ook geen treinen. Dat heeft te maken met een wisselstoring... In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien minuten voor half tien is het. Frankrijk denkt aan het instellen van een humanitaire corridor in Syrië. Die speciale gebieden zouden burgers moeten beschermen tegen overheidsgeweld. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, wil onderzoeken of dat haalbaar is. We gaan naar correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, we hebben gezien dat Frankrijk... Eh, in Libië, de steeds het voortoon nam, zijn ze dat nu opnieuw van plan? Het is inderdaad voor het eerst weer dat een land spreekt over een mogelijke interventie. Hij zei het dat het op dit moment natuurlijk gaat om een idee dat nog verder moet worden uitgewerkt. Maar dat conflict in Syrië duurt acht maanden nu. Tot nu toe werden vooral politieke Economische sancties ingezet. Heel voorzichtig gaat het nu dus richting andere maatregelen. Gisteravond kreeg minister van Buitenlandse zaken Alain Juppé de vraag of een grote internationale militaire actie een optie zou zijn. Bijvoorbeeld om in Noord-Syrië een bufferzone te creëren. Nou dat idee werd door Juppé van tafel gewezen. Maar een humanitaire corridor, een beveiligde zone in Syrië, dat vond hij wel een interessante gedachte. Frankrijk was ook de eerste om met de overgangsraad in Libië te praten, om ze zelfs te erkennen. Er is ook een, een overgangsraad in Syrië, een nationale raad. Praat Frankrijk daar ook al mee? Ja, daar praten ze actief mee. Maar uh, om ze bijvoorbeeld uh, net zo snel te erkennen als ze deden met de Libiërs... zover zijn de Fransen niet, nog niet. Uh, Juppé had gisteren die, een persconferentie dus... nadat hij had gesproken met een delegatie van dat Syrische verzet. En toen noemde hij de, de oppositie de legitieme vertegenwoordiging van het Syrische volk. Nou, dat is een diplomatieke term. één tree lager dan officiële erkenning. Maar het komt dus... In de buurt. En het is duidelijk dat Frankrijk probeert, net als bij het conflict in Libië, een leidende rol te spelen. Daar hoort bij het aandragen van oplossingen, maar ook het vinden van een gesprekspartner in Syrië. Ja, nou kan je moeilijk uh, in je upje zo'n corridor instellen. Wat gaat er gebeuren? Nou, de Fransen gaan dit plan aan de orde stellen in een overleg van de EU, de Europese Unie, begin december. In de tussentijd wordt er natuurlijk op allerlei niveaus over gesproken. Het plan wordt uitgewerkt, bestudeerd. Maar ja, tot nu toe stonden veel landen bepaald niet te springen om militair in te grijpen in Syrië. Ook Frankrijk wil dat op dit moment niet. En dus zal het een gemeenschappelijke actie moeten worden. En daar heb je steun voor nodig. De komende dagen, weken zal blijken hoeveel steun er is voor zo'n humanitaire corridor in Syrië. Dagen, weken, rond. Er sterven natuurlijk. Iedere dag mensen daar, hè, maken ze haast wel. Ja, Kijk, het is zo dat uh, zeker dit soort gevaarlijke operaties geen enkel land is bereid om zijn eigen mensenlevens van militair uit het eigen land in de waagschaal te leggen voor dit conflict op dit moment. Dat is de keiharde waarheid en dus zal die last moeten worden gedragen door vele landen. Daar moet over worden gesproken en helaas uh, kost dat tijd. Ron Linker in Parijs. En straks om tien uur, dan opende staatssecretaris Atsma in Nederland... van Infrastructuur en Milieu, een nieuw stukje Nederland. Dat noemen ze dan de Zandmotor. Het is een schiereiland voor de kust bij Den Haag, onder Kijkduin. Mark Robin Visser, trok zijn laarzen aan en ging er naartoe. Ja. En ik ben de enige, zeg, met, met hele vieze laarzen. Want uh, hoe doen we dat dan in Nederland? Dan zetten we een feesttent neer met vloerbedekking erin. En een toiletwagen en groene planten. En daar sta ik dan met mijn laarzen. Mevrouw van der Hee die ziet er ook heel keurig uit. Ja, want wij hebben natuurlijk wel een feestje. En nou dan willen we ook een beetje het gezellig hebben. zo'n feestje in Nederland dat doen we dan gewoon met nette schoenen aan. Iedereen over de loper. Dat doen we met nette schoenen aan, want ja, de rest van de dag doen we ook nog andere dingen. Dan moeten we er ook nog een beetje toonbaar uitzien. U bent van Rijkswaterstaat. Een beetje de motor achter de zandmotor, mag je wel zeggen? Ja, ik ben heel blij dat ik heb mogen meeduwen om die zandmotor in beweging te krijgen. 125 hectare voor de kust van, uh, van, uh, van, van Den Haag. Uh, en het is de bedoeling, meneer Bootsma, dat die de komende 20 jaar weer langzaam ja. verdwijnt. Ja, precies. Dat is de opzet. We hebben daar... Uh... 21,5 miljoen kubieke meter zand opgespoten. En de natuur gaat ons helpen om dat te verspreiden langs de kust. Een nieuwe vorm, op een nieuwe manier van kustonderhoud is ja. dit eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Maar we zijn natuurlijk ook van de centen, mevrouw Van der Hey. Het moet natuurlijk uiteindelijk wat opleveren. Ga niet ja. voor de lol een beetje zand opspuiten voor de kust. Nee, wij gaan ervan uit dat zoals het nu is opgezet... dat wij daar ook uh, op kunnen bezuinigen op het jaarlijks terugkomen hier met die zandsuppletie. Doordat we dat nu in één keer hebben neergelegd. Ja, en de wind is gratis. De wind is gratis en de stroming natuurlijk. De, de, de natuur is eigenlijk de motor. Precies. Ja. En die kunnen we gelukkig gebruiken. Dus dat hebben we, denk ik, slim gedaan op een innovatieve manier. Ja. Nou, het moet blijken inderdaad de komende 20 jaar of het zo werkt. Ondertussen hier dus een feestje. Uh, allemaal glimmende auto's die hier aankomen. Zag ik u nou ook een grote auto zitten. Hè? Ik zat ook in zo'n auto. Zo auto. En dan kijk ik even hier naar de catering. En hoe doen we dat dan als we een zandmotor gaan vieren? Ja, toch heel goed. Echt waar? Echt goed gevonden. Het zandgebak. Het zijn zandgebakjes, Lara. Serieus. <laughs> ja, en ze zien er prachtig uit. Met een rode kerst erop. Want dat is altijd zo. Hè. Heb je iets leuks, dan zeg je dat is toch wel de kerst op de taart. Alsjeblieft. Nou, Groeten van de zandmotor. <laughs> Dankjewel. Het onderzoek naar het afluisterschandaal in Groot-Brittannië is nu echt begonnen. Sinds deze week worden bekende en ook onbekende Britten gehoord. Ze waren al het doelwit van de pers. En niet alleen News of the World, ook de andere tabloids worden besproken. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wie worden er vandaag verhoord? Gehoord, vandaag, moet ik zeggen. Vijf, ja, Vandaag vijf getuigen. Ja, verhoord, gehoord, dat is een beetje de vraag. Want het is een soort mix van een kruisverhoor en een verhoor. Maar het zijn toch vooral getuigenissen van bekende en onbekende Britten... die uh, uh, ja, uh, in aanraking zijn geweest. Minder plezierige in aanraking met de Britse schandaalpers. Zoals bijvoorbeeld uh, de actrice Sienna Miller. Uh, J.K. Rowling, de au auteur van Harry Potter boeken. Nou, beide zijn ook slachtoffer geweest... van de afluisterpraktijken van News of the World. Miller heeft daarover trouwens al een schikking getroffen met de krant. Heeft daar een aardig bedrag aan overgehouden. Nou, en zo zal, zullen we de komende weken echt een eindeloos, uh, eindeloze lijst van uh, Britten uh, zien... die vertellen dus over hun ervaringen met de Britse schandaalpers. En dan vooral natuurlijk over News of the World. Nou, welke bijzondere getuigen zijn al langs geweest? Uh, de spits werd afgebeten door bijvoorbeeld um, Hugh Grant... Een, de, de bekende acteur, uh, die vertelde ja, hoe hij eigenlijk sinds zijn rol... Voor, sind, in de succesfilm Four Weddings and a Funeral... hij voortdurend werd opgejaagd, nagejaagd door de pers. Niks is te gek voor de schandaalpers. Bijvoorbeeld Hugh Grant die thuis kwam en dit aantrof. This flat had been broken into. The, the front door had been... Uh... Basically, just shoved off its hinges. And as I say, nothing was stolen, which was weird. Uh, and the police nevertheless came round the next day to talk about it. And the day after that, uh, a detailed account of what the interior of my flat looked like appeared in one of the British tabloid papers. ja you Grant die dus thuis kwam. Ziet that there is ingebroken in zijn huis. Niets is gestolen, vreemd genoeg, maar o oh, toeval. Twee dagen later verschijnt een gedetailleerde beschrijving eh, van het interieur van zijn woning in een van de tabloids. Nou, de lijst van zijn grieven is bijzonder lang. Bijvoorbeeld dit jaar zijn zwangere vriendin die op intensieve gevo wijze gevolgd wordt door de pers. Ook heel agressief. Zijn telefoon is gehackt. Niet alleen door News of the World, maar ook bijvoorbeeld door andere tabloids. Zo zegt hij de Daily Mail. Eh, daar richtte hij zijn pijlen op. Het meest dramatische hoogtepunt van deze week... was toch wel de getuigenis van de ouders van Millie Douler. Dat, dat meisje dat in 2002 vermoord werd... De dochter verdween spoorloos. Ze belde elke dag met de mobiele telefoon van haar om te kijken of ze nog in leven was. Nou, elke dag hoorde ze hetzelfde bericht, een computerstem, die vertelde dat de berichtenbox vol was geraakt. Nou, totdat op een dag ze haar stem op de voicemail hoorde en dat ze weer berichten konden achterlaten. Iemand dus had dus deze berichtenbox gelegd. Ik rang her phone yes. and it clicked through onto her voicemail. So I heard her voice. Yes. En I was. It, it was just like her job. She's she's picked up her voicemails, Bob. She's alive. And I was just. It, it was then, really. Ja, en zij dachten dus, omdat de, de berichtenbox geleegd was. Hey, ze is in leven. Ze heeft. Uh, ze heeft dit gedaan. Nou, dat bleek dus valse hoop te zijn, want het was niet hun dochter Mellie die de berichtenbox had gelegd. Maar News of the World, die had de telefoon gehackt... had de telefoon niet alleen afgeluisterd... maar ook berichten verwijderd om plaats te maken voor nieuwe... zodat ze uh, ja, dus, uh, uh, nieuwe berichten konden afluisteren. En zoals gezegd, niets was te gek in de jacht... naar nuertjes voor een krant uh, als News of the World. Ja, behalve die schokkende verhalen die ze vertellen... komen de gehoorden, de, de slachtoffers dus ook met, met eisen... met voorstellen hoe het anders zou moeten. Ja, en dat is ook wel een deel de bedoeling van deze verhoren. Want deze commissie die moet uiteindelijk met voorstellen komen voor bijvoorbeeld zelfregulering van de pers. Uh, Hugh Grant, die zei, ja, dit huidige systeem van zelfregulering, dat werkt niet. Taploids zouden zich ook al in toom houden, zo hadden ze beloofd, na de dood van Prinses Diana. Dat is ook niet gebeurd. Er moet echt een onafhankelijke mediawaak rondkomen die bijvoorbeeld forse boetes kan opleggen. En uh, dat, dat vond ook wel weerklank bij. Andere getuigen. Nog een stap verder ging Jerry McCann... dat is de vader van het verdwenen meisje Madeleine McCann. Nou, hij vertelde over alle leugens die de tabloids over hem verspreid hadden. Bijvoorbeeld dat ze zelf een dochter hadden verkocht... of dat ze het lichaam in een diepvries hadden verstopt. Nou, hij zegt dit daarover. Een systeem moet in place worden... om ordinele mensen van de damage die de media kan causen. Ja, hij zegt, er moet een systeem komen dat de gewone burgers moet beschermen tegen het gedrag van tabloids als echt te ver gaan. En hij wil dat er een beroepsverbod komt voor journalisten die leugens verspreiden, zoals dat bijvoorbeeld ook in de medische wereld bestaat. Oké, okay, tot slot nog even kort Arjen, want wij begrijpen dat um, James Murdoch nu is opgestapt opgestapt als directieled bij de uitgever van de Sun en de Times. De krant zelf zegt dat het niks te maken heeft met het afluisterschandaal... want hij is ook nog steeds bestuursvoorzitter bij News International... het overkoepelende uitgeversorgaan. Uh, Neem niet weg dat hij onder druk staat... want de roep om zijn aftreden bij, het, bij zijn, zijn algehele vertrek... bij News Corporation, hè, dat is het grote media-imperium van zijn vader... Ja, die wordt steeds groter. Laatst hoorden we ook al de aandelersvergadering van News Corporation. En 35% stemde er toen voor dat hij uh, moet weggaan. Dus hij staat echt onder druk. Oké. Okay. correspondent Anje van der Horst, dankjewel. Half tien alweer. Wat gaat de tijd toch snel? Als je plezier hebt... Het is hoogste tijd voor Sven Kochteman. <laughs> maar, maar waarom zeg je niet? Ja. Ja, hartstikke. Sven, <laughs> goedemorgen, wat ga je doen? Met veel plezier gaan wij straks door over de zandmotor voor de Nederlandse kust, waar jullie het nog een took al over hadden. Ik heb uh, contact met Joop Adsma, die is uh, de waterstaatssecretaris. En hij wil veel meer van dit soort dingen gaan doen. Grootste plannen dus. Duitsland is in de band van extreem rechts... maar neo kunnen daar gewoon nog hun gang gaan. En I Amsterdam, het kan in Almere. Winschoten, roos in de regio. We kennen al die reclameslogans wel. City marketing. Nou, Uit onderzoek blijkt nu dat dat vooral één ding oplevert. Winst voor city marketeers. En verder niet zo heel veel. Dat en meer. In Goedemorgen Nederland nu eerst het nieuws met Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Egyptische Militaire Raad heeft excuses gemaakt voor de doden... die de afgelopen dagen bij demonstraties tegen het bewind zijn gevallen. Sinds vrijdag zouden zeker 30 mensen zijn omgekomen. Het regime zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld zullen worden berecht. Op het Tahrirplein in Cairo is het inmiddels weer relatief kalm. Ook na de overname door supermarktketen Jumbo blijft de naam C1000 bestaan. Ook blijven de huidige directies de winkels besturen vanuit hun eigen hoofdkantoren. Dat meldt Jumbo nadat bekend was geworden dat de supermarktgigant de winkels van C1000 gaat overnemen voor ongeveer een miljard euro. Verzekeringsbedrijf Nationale Nederlanders schrapt de komende jaren enkele honderden banen. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Bij Nationale Nederlander werken nu 6500 mensen. En in Portugal is een 24-uur-staking begonnen uit protest tegen de bezuinigingen. Er is geen openbaar vervoer en ook het vliegverkeer ligt stil... en verwacht wordt dat ook ziekenhuispersoneel en leraren het werk zullen neerleggen. De Portugese regering moet fors bezuinigen... vanwege de miljardenleningen van het IMF en de EU. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB verkeersinformatie Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Blaricum een file van 5 kilometer. Door een technische storing is de spitstrook niet open... Op de A15 van Rotterdam naar Europort van rotterdam charlos een file van 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de linkerrijstrook. En na een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein, 4 kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. En tussen Delft en Rijswijk nog steeds geen treinen. De oorzaak is een seinstoring en de vertraging meer dan een uur.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 Sven Kokkelman. Staatssecretaris Joop Atsma wil meer zandmotoren voor de Nederlandse kust. Het Nederlandse woningbestand is niet klaar voor de vergrijzing. Duitse neonazi kunnen hun giftige boodschap ongestraft verspreiden. En het ochtendtumeur van Henk Spaan, het is drie over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Amsterdam. In het VU Medisch Centrum, op bezoek bij Slands eerste moedermelkbank. Juist, reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland wil meer land gaan winnen op zee. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu... wil dat er op meer locaties langs de Nederlandse kust... meer veiligheid en meer nieuw land wordt gecreëerd. Meneer Atsma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent nu onderweg naar die zandmotor. Een nieuwe uh, schiereiland tussen Kijkduin en Terheide... dat vandaag officieel wordt opgeleverd. We horen daar op deze er al de hele ochtend uh, over. Uh, hoe wordt dat nieuwe land eigenlijk precies gewonnen... ...op de zee? Nou, het is zo dat, uh, dat er vooral ook uh, sprake is van zandopspuiting, ...waardoor je dus een enorm, uh, enorme oppervlakte krijgt... ...of uh, hebt gekregen in dit geval voor de kust van Zuid-Holland. Ja. Uh, een gebied van circa 135 hectare. Ja, en uh, als ik zeg een enorme hoeveelheid zand... ...dan hebben we het over uh, tientallen miljoenen kubieke meter zand... ...die ja. in een uh, relatief kort tijdsbestek... Uh, ja, ervoor hebben we gezorgd dat het een nieuw land is ontstaan. En ja. we hebben vanmorgen al kunnen horen wat dat uh, betekent. Het betekent uh, niet alleen uh, veel nieuwe natuur... maar ook een, uh, hopelijk een, uh, een flinke aanwinst voor de kustversterking. Juist, 265 voetballen, uh, voetbalvelden groot. Uh, u wilt deze techniek op meer uh, plekken gaan toepassen, zei ik net. Waar precies en, uh, uh, en in welk, op welke schaal? Ja, kijk, op dit moment... We zetten de motor nu officieel aan en we gaan ervan uit dat het allemaal werkt zoals het is bedoeld. En dat betekent dus dat je eh, langs natuurlijke weg de kust gaat versterken. Nou ja, en dan moet je dus vooral kijken waar zou dat in Nederland nog meer kunnen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan, uh, aan Zeeland, de zuidwestelijke delta van ons land. Waar uh, natuurlijk ook nogal wat uh, open kustlijnen zijn. Ik denk aan uh, Noord-Holland. Bij petten bijvoorbeeld heb je nog een echt een zwakke schakel in de kust en niet te vergeten ook een aantal Waddeneilanden waar je wellicht. ...deze techniek kunt toepassen. Dat is iets wat de komende tijd uh, echt zal worden uitgezocht. En ik ja. denk dat het een... Uh, kijk, als we roepen dat het, dat het een prachtig, mooi, innovatief project is... ...en we zien uit alle hoeken van het land, van de wereld... Uh, ...mensen, ingenieurs, deskundigen naar Nederland komen om te kijken... ...hoe wij dit aanpakken. Ja, dan zou je natuurlijk wel gek zijn als het werkt... ...om het niet op andere plekken in Nederland ook toe te passen. Ja, we hebben er een exportproduct bij. Uh, het kost wel wat, 58 miljoen euro voor het Rijk... ...en 12 miljoen euro voor de provincie. Maar dat is ja. het waard, zegt u. Ja, het, het kost wel wat, maar je krijgt er ook wat voor terug. Ik zei al, je krijgt er nieuwe land voor terug. En je bent. Uh... Hopelijk uh, niet meer de jaarlijkse uh, zandsepleetje kosten kwijt. En we weten ook dat uh, ja, nieuw land, uh, dat is maar één keer te koop. Dus wat dat betreft maken we het zelf. Ja. En het zou best wel kunnen zijn dat dit uh, echt uh, meer, is, meer is en meer gaat betekenen dan alleen maar een, uh, een zandmotor. Het zou wel eens een, echt een uh, vernieuwing kunnen zijn. Waar, uh, waardoor we ja, in het rijtje met het delta werken weer een, uh, iets nieuws op de kaart hebben gezet. Ja, dus de laatste vraag. Uw partijgenoot Jan-Peter Balkenende had ooit dat idee voor dat tulpeneiland, uh, kunstmatig voor de kust. Komt dat nu ook weer in zicht met deze techniek? Uh, nou, je kan, je kan uh, via de techniek kun je elke, elke vorm bedenken. En of het nu de vorm van een tulp is uh, of het is de vorm van een, uh, van een kaas, dat ja. maakt me niet zoveel uit. Het oh. is allemaal mogelijk. En laten we hopen dat het uh, vooral ook gaat werken. En dan vind ik dat je moet kijken waar je dit meer kunt toepassen. Maar komt dat tulpeiland er nou wel of niet? Nou, laten we zeggen dat dit een, een kleine en een hele mooie aanzet is. <laughs> Oké. Okay. Jop uh, Atsma, veel plezier vandaag. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Jaarlijks zijn er 40.000 extra woningen nodig, dames en heren, die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een handicap. En dat wordt bij lange na niet gehaald. In de Tweede Kamer komt dit onderwerp vandaag aan de orde. En hier aan tafel zit Grijp van Soest, die is voorzitter van CSO, dat is de koepel van oudere organisaties. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u wilt dat minister Donner snel met een actieplan komt. Wat moet er in dat actieplan staan? In het actieplan moet komen de realisatie van 40.000 levensloopbestendige woningen... de komende jaren tot 2018, omdat er een enorm tekort aan is. Ja. En, maar de, wat zijn levensloopbestendige woningen? Levensloopbestendige woningen zijn die woningen die geschikt gemaakt worden als mensen met beperkingen uh, of beperkingen krijgen dat ze kunnen blijven wonen in de ja. woning waar ze al zitten. Er dus zijn er 40.000 extra nodig. Betekent dat ook dat er 40.000 tekort zijn? Ja, er zijn er meer tekort. In 2009 is een onderzoek, heeft er een onderzoek plaatsgevonden. Toen bleek al een groot tekort aan levensloopbestendige woningen. En wij hebben dus een inhaalslag nodig van 40.000 woningen per jaar. Ja. Van af 2010 gerekend tot 2018 om een inhaalslag elk jaar, hè? elk jaar elk jaar om een inhaalslag te maken uit het verleden en om de toekomst eventueel de vergrijzingsproblematiek en de extramurale zorg om dat allemaal te kunnen opvangen. Ja, nou is het overheidsbeleid er al jaren op gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ja. Dat is ook prettig voor de is, ouderen zelf. Uitstekend. Uh, hoe kan het dan dat er een gat van 40.000 woningen jaarlijks ja, is? Ja, de, de, dat is onze vraag natuurlijk ook, meneer Kokkeman. Waar, waar wij mee zitten is dat er een beleid, ge, beleid gerealiseerd wordt door dit kabinet en ook door vorige kabinetten al. Dat we steeds meer willen dat ouderen zo lang mogelijk hun zelfredzaamheid creëren in de eigen woonomgeving. Prima beleid. Alleen, je moet er wel de randvoorwaarden creëren dat het ook kan. Ja. En we zien op dit moment dat die randvoorwaarden niet ingevuld worden. Dus er is een idee geopperd. Maar de consequentie daarvan, namelijk dat je meer aangepaste woningen nodig hebt... die is niet getrokken. Nou, kijk, er is een integrale visie rondom het zorgbeleid in de toekomst... die betaalbaar moet zijn. Ja. Allemaal mee eens. Alleen je moet natuurlijk wel de faciliteiten creëren... dat dat beleid ook inderdaad realiteit kan worden. En dat laat dit kabinet volstrekt na. Ja, 40.000 woningen uh, of verbouwingen ieder jaar... Ja. Dat, is, dat gaat natuurlijk een enorme klap met geld kosten. Wie ja. gaat dat betalen? Ja, dat is, dat is duidelijk. Dat de overheid zal in eerste instantie moeten gaan betalen. Maar, zeggen wij, je kunt dit budgetair neutraal laten verlopen... als je vooral preventief werkt. Als wij dus nieuwbouwwoningen uh, zo inrichten, via bouwbesluiten... dat die dus inderdaad levensloopbestendig zijn... dat kost lang niet zoveel als dat je nu kwijt bent aan de WMO-uitvoering. Als u nu weet dus, dat iemand met beperkingen recht heeft ja. op een WMO-uitkering... om ja. een aanpassing van een woning, ja. soms bij 40.000, 5.000 euro kwijt per geval... Als je het preventief zou doen via bouwbesluiten... dan spaar je enorm veel kosten in de WMO-budgetten om dit te realiseren. Ja, maar je moet het wel eerst op tafel leggen. Je moet eerst op tafel leggen. Ik ben volstrekt met u eens. En gaat geen... even, even niet zo goed met de economie en met de schatkist niet... en nee, uh, met de euro maar, al helemaal niet. Nee, ben ik ben volstrekt met u eens, maar we zullen, dat is ook berekend in het rapport. Er zijn op dit moment 275.000 woningen... Ja. die heel makkelijk tegen weinig kosten levensloopbestendig gemaakt kunnen worden. Ja. Nou, laten we daar nou eens mee beginnen. Ja. En laten we vooral in het kader van een de decentrale wat steeds meer de gemeenten dus verantwoordelijkheid moeten dragen... Ja. laten we daar ook de inventiviteit hebben om de zaken dus te realiseren. Goed, u gaat naar Den Haag, naar de Verenigde Kamer om, de dames en heren daar op te Wij hebben al verschrikkelijk enorm veel actie gevoerd ja. en we gaan weer naar Den Haag. Meneer Soest, ik dank u zeer voor uw komst. Dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een <coughs> Beurt ik, pardon die in u in het bijzonder interesseert. We worden steeds ouder, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nog meer woningen nodig dus. Vooral mannen die worden ouder. De levensverwachting ging omhoog van 75,5 tot <coughs> 78,8 jaar. Voor vrouwen was er een stijging van 80,6 tot 82,7 jaar. is die stijging van de levensverwachting eigenlijk eindig. Rudy Westendorp is hoogleraar Oudere Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum in Leiden en die heeft het antwoord. Het eerlijke antwoord daarop is dat we dat niet weten. Maar wat we zien is dat de afgelopen 150 jaar zien we een rechte lijn van een toename van de levensverwachting en er is helemaal geen reden om aan te nemen dat op de kortere termijn en dat moeten we zien in eigenlijk het perspectief van die 150 de afgelopen 150 jaar waarom dat zou ophouden. En er is biologisch gezien is er ook helemaal geen reden om aan te nemen waarom het opeens bij 100 of 120 zou ophouden. De levensverwachting van walvissen die zijn 150 jaar. Dus met andere woorden, mijn verwachting is dat het voorlopig door zal, door zal blijven gaan. Er zijn Engelse collega's en die zeggen dat het zo snel zal gaan... dat er mensen wordt, nu geboren zijn die al duizend jaar oud worden. Dat vind ik de overoptimisten. De mensen in Nederland die zeggen van ja, het zal wel een keer stoppen. Dat vind ik de pessimisten. En de gemiddelde snelheid waarmee het gaat, uh, de, de levensverwachting gaat toenemen... dat is elke tien jaar, drie jaar erbij. Al dus het antwoord van Rudy Westendorp. Hebt u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgenederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Terug naar Ruim van Attenveld. Piepklein kamertje met veel apparatuur. Waar zijn we? In de voedingskeuken in het VUMC, één verdieping boven de neonaturgieafdeling. Professor Dr. Van Houtsoeven opent vandaag de eerste moedermelkbank van Nederland. Ja, en hier staan we er dus middenin. Een grote kast en daar een roestvrijstalen stalen apparaat. Wat is dat? Dat is een pasteurisatieapparaat waarin we de melk die we binnenkrijgen van de moeders gaan pasteuriseren. Dat betekent eigenlijk dat je het verwarmt, zodat je alle bacteriën die erin kunnen zitten doodmaakt. De moedermelk die u hier vanaf vandaag verzamelt, waar is die precies voor bedoeld? Die is bedoeld voor de allerkleinste kinderen die we hier in het ziekenhuis hebben. Voor kinderen onder de 1500 gram. Veel te vroeg geboren. Want die denken we dat het meeste baat hebben bij moedermelk. En dat wilt u gaan uitzoeken. En daar heeft u dus die melk voor nodig. En vandaar die moedermelkbank. En die melk komt binnen. Vers neem ik aan. Nou, niet helemaal vers, want we kunnen niet elke, elke drie uur bij mensen langs om dat op te halen. Dus wat we doen is eens per één of twee weken bij de mensen thuis het ophalen met een soort koerier. Die hebben dat ingevroren in hun vriezer zelf en dan komt het hier ook in de vriezer terecht totdat we het gaan bewerken. En dan wordt het dus gepasteuriseerd en dan moeten we naar een volgende ruimte om te zien wat er dan mee gebeurt. Dan gaan we hier op de gang terechtkomen, een van die grote lange gangen in het VU Medisch Centrum. En kan ik u in de tussentijd vragen of er veel animo is van donoren, vrouwen die melk willen geven? Uh, ja, dat, dat is eigenlijk ruim voldoende. Uh, op dit moment hebben we al volle Vriezers overal. Uh, maar goed, we blijven altijd donoren nodig hebben omdat je melk niet eeuwig kan bewaren. Inmiddels zijn we in ruimte 2 gekomen. Ik zie twee gigantische vriezers, althans, min 22, min 21 staat erop. Die staan dus vol met melk. Kunnen we ze openmaken? Ja, ze staan helemaal vol met melk, vol met kleine flesjes. Ik zal er eentje openmaken. Kijk, hier zie je ze. Grote flessen met, uh, met 200, 250, uh, dus een kwart liter uh, melk. Dit zijn allemaal melk die deze week is binnengekomen. Dat He, die wordt dan ingevroren, ontdooid, gepasteuriseerd, weer ingevroren. Daar knapt die melk toch niet van op? Nee, daar knapt die melk uh, niet van op. Er gaan zelfs een aantal bestanddelen die heel goed zijn, gaan, uh, gaan verloren. En dat is ook precies de reden waarom we zo'n onderzoek gaan doen. Het is ontiegelijk duur. Het kost bijna 50 euro per patiënt per dag om op deze manier melk aan ze te geven. En in deze tijden, waar we het allemaal financieel zwaar hebben... moeten we wel heel zeker weten dat al dit geld ook heel nuttig besteed wordt. Ja, want 7% van de kinderen in Nederland wordt te vroeg geboren, 13.000. Die zijn niet allemaal onder de 1500 gram, de grens die u heeft gesteld... waaronder deze melk toegediend mag worden. Maar het zijn wel enorme aantallen. Het zijn enorme aantallen en vooral die kinderen die dus onder die 1500 gram zijn... die liggen vaak uh, maanden in het ziekenhuis... En daar verwachten we ook eigenlijk het meeste effect van moedermelk ten opzichte van kunstvoeding. De moeders die wel melk zouden willen geven maar niet kunnen en van wie het kind te vroeg geboren is. Vinden die het allemaal een goed idee dat ze melk krijgen hun kind van een andere moeder? Ja, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Maar eigenlijk zou ik hem willen omdraaien. Uh, wij vinden het tegenwoordig eigenlijk heel normaal, terwijl het best wel gek is, dat je gewoon melk uit een uier van een koe, dat je dat heel goed kan geven aan een uh, te vroeg geboren kind. Terwijl eigenlijk melk van een andere moeder dat dan heel gek zou zijn. Terwijl melk voor koeien is natuurlijk bestemd echt voor kalveren. En dat, melk. En dat van, wordt aan ja, mensen gegeven. Ja, en dat geef je dan, en dan aan nou mensen. Nou overtuigt hij dus de moeders mij om dat wel te doen, om, om die moedermelk al is het van een andere moeder te geven aan een uh, te vroeg geboren kind? Ja, en eigenlijk weten we, want wij hebben hier nu de eerste moedermelkbank in Nederland. Maar in andere landen zijn er een aantal van die moedermelkbanken en daar hoor je ook helemaal geen problemen hierover. Maar desondanks gaat u nou wetenschappelijk bewijzen dat het echt beter is dat de vroeggeboren kind die moedermelk ten opzichte van kunstvoeding. En in de rest van de wereld wordt het al gewoon toegepast zonder dat onderzoek. Ja, dat klopt. En dat is echt best wel bijzonder. Want het, nogmaals, het is echt ontiegelijk duur. Uh, maar mensen zeggen gewoon, ja, moedermelk is het beste voor kinderen. En ook al haal je dan allerlei stofjes eruit... dan zal het ongetwijfeld toch nog beter zijn dan kunstvoeding. Maar over twee jaar, twee jaar dan weet u het in ieder geval zeker. Ja, niet alleen ik, maar de hele wereld. Dank u wel. Dank u wel. Harm van Altenveld was dat. Straks, Duitsland in de ban van neonazi's, maar extreemrechtse bentjes kunnen hun racistische boodschap ongestraft rondtoeteren. Pajerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1991. Dat zijn de onderwerpen in brandpunt. We beginnen in België. Verlies voor de regeringspartij van Martens en een forse winst voor extreem rechts. Zo luiden deze week de voorspellingen voor de uitslag van de Belgische verkiezingen. Die voorspellingen zijn bewaarheid sterker... Belgische commentatoren spreken van een politieke aardverschuiving. U hoorde de stem van Tom Verlind. Deze dag, 1991, toen vond in België de Provinciale Verkiezingen plaats. Roerige dag, want die dag krijgt in sommige politieke kringen nog altijd de naam Zwarte Zondag... omdat het de eerste keer was dat extreem rechts zo'n enorme verkiezingswinst boekte... in de moderne Belgische politiek. Terugblik door de huidige fractievoorzitter van wat tegenwoordig het Vlaams Belang heet... in het Vlaams Parlement, Filip de Winter. Destijds lijsttrekker en het gezicht van het Vlaams Blok. Ik vond het een hoogdag van de democratie. Het volk protesteerde tegen de traditionele partijen. In de verkiezingsstudio van de BRT zit onze Belgische correspondent Paul van Summeren. Paul, wat zijn de laatste cijfers? De Vlaamse socialisten hebben de zwaarste klap gekregen, 6% eraf. De Vlaamse nationale partij, de Volksunie, 4% eraf. En dan komen de grote overwinnaars... Met het Vlaams Blok, dat is de extreemrechtse partij, die wint zo maar liefst 8% en verhoogt tot 11% op dit ogenblik. Meer dan een tiende, dus extreemrechts. En ik was toen heel erg verheugd, niet alleen omwille van het electorale succes, maar ook omwille van de morele overwinning. Men had het Vlaams Belang altijd als racistisch en extreemrechts en wat weet ik nog allemaal meer bestempeld. En toen zei het volk niks van, uh, we stemmen voor die partij, want ze heeft gelijk... En zo'n dag is altijd een hectische dag, een chaotische dag. En mijn eerste bekommernis was natuurlijk... Ja, wie is er nu in hemelsnaam allemaal verkozen voor die partij? Wie zouden de mensen zijn die uh, ons zullen vertegenwoordigen in dat parlement? Want we hadden natuurlijk nooit op zo'n doorbraak gerekend. En dan toch ook de bezorgdheid van hoe houden we dit succes vast? In de Stadsfeestzaal zal straks het woord worden gevoerd... door de campagneleider Philip de Winter. In de politiek kreeg extreemrechts nooit eerder een voet aan de grond. Maar vanavond loopt de zaal vol. In Mechelen opgezweept door applaus spreekt hij over de gastarbeider als over een loodgieter, die na een reparatieklus is blijven hangen, bezit neemt van het huis en.. En met uw vrouw in het bed Eerst en vooral was er natuurlijk de reactie van oei, dit kan ons ook overkomen. Wat in België, in Vlaanderen nu gebeurt, dat is maar de eerste dominosteen die valt. En dat is ook gebleken dat dat zo is. Hè. Bedoel, wij waren de locomotief van een hele beweging die uiteindelijk overal in Europa successen heeft uh, gekend. Aan de andere kant was de buitenlandse media toch wel voorspelbaar... Men we ons neerzetten als extremisten, als racisten en dat soort van dingen meer. Maar wat dat betreft is er niet zo heel veel veranderd. De media heeft nu eenmaal de neiging om zeer gezagsgetrouwd te zijn en weinig kritisch naar het regime toe. En waren de vreemde eend in de bijt. Dus uh, werden we door de media ook in het buitenland niet altijd uh, op een correcte manier behandeld. Wij praten over eigen volkeers, ja. de anderen praten over de multiraciale maatschappij. Vraagt u eens allemaal in de straat de wat de u denkt over die multiraciale de maatschappij? De Ik weet voor wat het wil zeggen, dat woord. Meneer De Winter, dit is, dit is mooie praat terwijl u in een volle zaal een hele bevolkingsgroep staat te beledigen. Kom nou toch. U noemt dat een belediging. Ik merk dat het overgrote deel van onze bevolking het met mij over dit thema eens is. En indien iemand zich beledigd voelt, dan moet hij klacht neerleggen. Een stuk van de politieke correctheid is toch wel weggevallen. En dat vind ik wel positief. En als men mij vraagt, het is de belangrijkste verwezenlijking in al die jaren van het Vlaams Blok, Vlaams Belang. Dan zeg ik inderdaad, ja, het bespreekbaar maken van een aantal taboe thema's. Zoals uh, immigratie, politieke corruptie, uh, islam, uh, multicultuur, uh, criminaliteit en meer. We zijn al die jaren door de woestijn getrokken, soms de kamelen op de rug moeten dragen en dan plotseling kom je aan de oase en dan merk je dat je niet alleen staat, dat het allemaal niet te vergeefs is geweest. Dus grote blijdschap. Maar anderzijds, er kwamen bedreigingen, er was bescherming nodig, er werden ruiten ingegooid, de auto, werden de banden platgestoken, het huis werd beklad. dat soort van dingen waren de keerzijden van de medaille. Maar ja, er zijn ups en downs, maar dat is normaal denk ik in de carrière van een politicus en van een een politieke partij die al meer dan 30 jaar bestaat. Al dus Philip de Winter over deze dag in 1991... de dag dat het Vlaams blok toen nog in België de provinciale verkiezingen won. Ja, u zou denken, dit lijkt wel een kerstliedje. Maar als u goed naar de tekst luistert, dan hoort u een loflied... op de natie Rudolf Hess, weet u wel ooit de plaatsvervanger van Hitler. Het is slechts een van de extreemrechtse liedjes uh, op cd's... die worden uitgedeeld aan Duitse scholieren. Rob Savelberg in Berlijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan dat zomaar? Ja, dat, uh, dat kan. Dat, uh, dat is niet verboden, zeg maar. Uh, die muziek, dit is echt op het, uh, op het randje. Uh, Rudolf Hess is natuurlijk een zeer omstreden figuur, maar... Uh... Ja, om de, uh, de harten en ook de hersenen van de uh, jonge kinderen, zeg maar, van te winnen, uh, zijn er zelf dus neonazies die dit soort uh, muziek uh, aan scholieren uitdelen. Ja, wat zijn het eigenlijk allemaal voor cd's? Nou, die noemen ze Schulhof-cd's. Dat zijn dus uh, cd's die op schoolpleinen worden, worden uitgedeeld. En zo wordt uh, natuurlijk ook het denken van de leerlingen op zeer jonge leeftijd al uh, beïnvloed. En ja, die neonaties die maken en ook distribueren deze uh, cd's. En uh, die staan natuurlijk wel gedeeltelijk op de, op de index, omdat het om uh, racistische muziek uh, gaat. Maar uh, ja, die wordt vooral veel op uh, illegale concerten gespeeld en ook onder de toonbank bij bepaalde winkels uh, verkocht. Ja, nou heeft dit nog een soort van zoetgevoost uh, toontje? Uh, ik denk bij natiemuziek meer aan dit. sieg levens. Ja, bent u er nog? Staalgewitter is dit, Rob, hè? Ja, dit is dus. Het hardere genre, dit noemen ze, de Duitsers noemen dit rechtsrock, dus rechtse heavy metal. De eerste plaatje dat was van Frank Renneke, een zanger die door de neonazis als Duitse president... die wilden hem als president verkiezen. Dat kwam er natuurlijk niet van. Die wat hardere versie, ja, die band die heeft bijvoorbeeld onlangs ook de, de beruchte moordserie... op tien Duitsers in Duitsland, of op tien negen buitenlanders en een agent goedgekeurd. Ook in hun muziek, uh, natuurlijk ja, zeer, zeer kwalijk. En in de muziek hoor je bijvoorbeeld teksten die dan tegen anders denken en tegen immigranten en ook tegen homo's uh, uh, geweld tegen hen oproepen. En uh, ja, die bands die hebben echt uh, cultstatus in de rechtse scene. Ja, en teksten als Adolf Hitler, onze Führer. Ja, Adolf Hitler, onze vuur, Afrika, vuuraffen, het is natuurlijk zeer beledigend, uh, soms simplistisch, uh, vaak racistisch. Uh, toch zijn er elk, uh, elk weekend echt uh, honderden concerten uh, in Duitsland van dit soort bands, die worden ja. natuurlijk ook goed bezocht. Maar Rob, hoe kan het nou dat we hadden elkaar vorige week aan de lijn hadden dat, dat de Duitse regering zich grote zorgen maakt over die, die, die, die, die neo- um, um, hoe zeg je dat? Neonazistische partij zal ik maar zeggen, die NPD daar bij jullie, uh, die in opmars is. Dat het hele land op scherp staat als het gaat om uh, neonazis... en alles wat te maken heeft met uh, de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van het uh, Nationaal Socialisme. En dat dit gewoon doorgang kan vinden. Ja, het gaat erom dat. Het teksten uh, op de rand van het toelaatbare zijn, dat ze net niet de wet overschrijden. Als je bijvoorbeeld zegt, mijn opa was oké, okay, mijn opa was in orde, dan, ja, dan zeg je natuurlijk dat de opa uh, prima was. Maar als opa in naam van de weermacht bijvoorbeeld uh, oorlogsmisdaden heeft begaan, ja, dat zeg je daar dan net niet bij. Maar nee. dat is dus het trucje wat vaak wordt gebruikt om zeg maar de, de, de overheid, de autoriteit op het verkeerde been uh, te stellen. Maar ja. loopt niet op Rudolf Hess, uh, waar we mee begonnen, dat is toch, dan weet je toch wel in welke hoek het zit? Ja, absoluut. Dat is, uh, dat is, dat is, dat is zeker duidelijk. Maar vaak uh, ja, de mensen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Duitsland, die luisteren ook niet zo heel goed hierna. Uh, ze hebben vooral ook een, uh, ja, veel met, met extreem links te maken, met islamitisch terrorisme. Ze hebben niet voor alles tijd. En uh, zo uh, glippen dit soort dingen door de, door de mazen heen. En ja. uh, de politie kan niet overal erbij zijn. Er worden bijvoorbeeld die, die concerten... die zijn ook met, uh, met uh, gesloten internetportaals, met codewoorden. En dan krijg je bijvoorbeeld op een uh, parkeerplaats weer de locatie door. Dat is allemaal zeer geheimzinnig. Ja, je bent er wel eens bij geweest, hè, bij dat soort concerten? Ja, je moet heel erg uitkijken. Als ze het doorkrijgen dat je daar bijvoorbeeld filmt of zo... Dan, uh, uh, dan kun je natuurlijk in het ziekenhuis belanden. Dat uh, is zeer, zeer gevaarlijk. Uh, uh, er worden heel veel journalisten ook bedreigd. Onrustbarende ontwikkelingen daar bij jou in Berlijn. Dankjewel Rob, voor dit moment. Straks dames en heren, je stad of dorp op de kaart met city marketing bij iedere gemeente gebeurt het, maar vooral de city marketeers verdienen eraan. En een toch een humeur van Henk Spaan. Iets om naar uit te kijken, zo meteen na het nieuws van 10 uur met Dorntmerens. Tot zo. Internet. Langs. Twitter. Kranten, kranten. Radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ik heb 1536 volgers op Twitter. Ik las ergens dat jij zwaar verslaafd bent aan internet. Ja. Hoe uitziet dat? Als ik mijn laptop op mijn schoot heb, dan kreeg ik een soort kalmerend effect. Kreeg dat. Toen dacht ik, dat is niet een goed uh, teken. Zuigt die Hollandse bocht zelf op? Paardenzeik in een bierflesje? Moeten de Belgen kattenpis drinken? Dit moet een Belgemop zijn. De Gids.fm. Straks tussen 11 en 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, ik kom mijn buren bijna elke avond horen. Uh, Schreeuwen, slaan met deuren, schoppen, uh, huilen. En het werd steeds erger. Op een gegeven moment had ik iets van, nu is het genoeg. Ik moet iets doen. Anders komen die twee er samen niet uit. Toen heb ik dus gebeld. Voor advies. Hulp inschakelen heb je zelf in de hand. Kijk op steun.huiselijkgeweld.nl of bel 0900 126 2626. Vijf cent per minuut. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen... zoals leerplicht, rijbewijs, bijstandsuitkering, huurverhoging... kinderopvang en schoolvakanties. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Wat ik fijn vind aan RegioBank...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 Of op een vuilnisbelt, ook elke dag. Hun kans op een betere toekomst is niet heel. Kinderarbeid, dat pikken we niet. Kijk op unicef.nl wat jij kan doen. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Zeg Frits, die 300 bossen rozen die je voor het feest hebt geleverd... die zijn nog steeds niet betaald door die mensen. Hoe zullen we dat nou oplossen? Uh, Bloemetjes sturen? Wat zouden ze leuk vinden? Dahlia's?